5 uur. Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Personeel van een grote slachterij in Helmond werkte de afgelopen twee maanden door met coronaklachten. Klokkenluiders zeggen tegen de NOS dat ze niet durfden te melden dat ze klachten hadden, uit angst hun baan te verliezen. De slachterij van Roymeet is een van de grootste van het land. Er werken 1700 mensen. Een aantal werknemers zegt dat ze van leidinggevende moesten liegen. Op de dagelijkse gezondheidsverklaringen moesten ze bij de vraag of ze ziek waren nee aan kruisen. Van Roymeet ontkent dat het personeel de instructie kreeg om te liegen. Een man die vanmiddag in zee ten zuiden van den Helden werd vermist is aangespoeld op het strand. Hij is gereanimeerd en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man raakte vermist nadat hij drie kinderen uit het water wilde helpen. Die werden in veiligheid gebracht, maar de man zelf werd niet gezien... tot hij later op het strand werd gevonden. De hulpdiensten waarschuwen voor gevaarlijke stromingen voor de Noordzeekust. Vanochtend werd bij Monster het lichaam gevonden van een jongen van 15... die vrijdagavond in zeven dween. De politie in India heeft een man opgepakt... die meer dan 50 taxichauffeurs zou hebben vermoord. Hij was al eerder voor een aantal moorden veroordeeld... maar onlangs bekende hij dat hij bij 50 was opgehouden met tellen... De man had ook al vastgezeten voor illegale orgaanhandel. De dode taxichauffeurs voerde hij aan de krokodillen. Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië als tweede geëindigd. Hij lag lang op de derde plek... maar profiteerde een paar ronden voor het einde van een lekke band van Bottas. Winnaar werd Lewis Hamilton die ook een lekke band kreeg... maar toch nog voor Verstappen als eerste over de finish kwam. Het weer. 20 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuiden... Morgen eerst regen- en onweersbuien. In de loop van de middag droog en zonnige periode. Het wordt morgen maximaal 22 graden. Vanaf dinsdag droog en oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Who is singing by the love? Una, nice with the beauty keeping She said, I put find somebody on that Una, could to be a Van zon, zee... Chemistry Dus is